Uh, de wind staat goed. De wind is ferm. De wind komt uit het uh, noorden een beetje zo. Je Zoeft hem niet te hard in de micro? Nee. En, en bovendien uh, breng... is het een heel verkoelend windje, want het was nog een uur of drie geleden was het hier niet te harde 35 nee, graden. Eigenlijk is het niet heel goed klaar zo's een Prima Er is een serieuze wind. Het is een tochtget. Ja, tochtget. Nou, het is een beetje hetzelfde als die, die woestijnvlakte. Zo, uh, s'nachts koelt het keihard af. En ja. dan is uh, zo min 20 graden. En, uh, ja, absoluut, die bent woestijnvlakte. We zien hier juist een aantal birbers voorbij. We ja, nomaden trouwens. daar in de Allemaal verte. voorbij. Ja. En er staan hier kamelen trouwens. Dus uh, het is hier een paar verdorde bomen. De vier bomen die hier staan, zijn verdord ook. Dus het is hier inderdaad een een dorf, ja, like a, Absoluut. En uh, ja, dat is volgens mij een soort economische migratieroute langs, die, langs dat ravijn Je daar. Een daar, tram daar. Oké. Okay. Ja, hier zijn we aflevering nummer 8, uh, levend vanaf Stone Valley Antwerp zoals ik het noem of uh, zoals de schijnburgemeester het noemt, het Operaplein, het Operaplein, ja. Uh, het is een absoluut feestelijk gelegenheid, dat zult u ook wel zien op de beelden die achteraf verschijnen. Uh, want uh, het plein is geopend voor het publiek en dat was een monumentale gebeurtenis, was dat niet? Ja, dat is letterlijk een monumentale gebeurtenis hier, uh, de opening van het publiek, ja. Het plein is voor de mensen die het ondertussen kennen, het is uh, in Ceaușescuianse steen aangelegd, heel schoon, uh, heel dicht, materiaal, heel uh, handig in, uh, het heel ja. in het onderhoud, Hier gemaakt in het onderhoud. Ceausescu uh, was een dictator, hè? Dat was een dictator die ja. ongeveer heel uh, Bucarist, de, de hoofdstad van uh, Roemenië, ja, ja. ongeveer in deze uh, stijl van plein en heeft aangelegd. Uh, ja. Parijos dat is al een variatie op zwart-wit, meer grijs-wit eigenlijk zo. Maar ja, inderdaad, het ja. heeft wel iets van die grandeur, dat dat oversized zogenaamd. Want het is inderdaad een gigantisch plein, dus het is natuurlijk, hoort het binnen een opera dat je er een, een serieuze entree hebt. dus uh, voilà, dat is inderdaad gelukt. Ja, daar moeten ze dan nog wel wat aan doen, want nu, die entree, die ziet er wel afschuwelijk ja, eigenlijk uit. eigenlijk is die een entree, dat is, <laughs> dat was altijd een hele grote imposante entree, maar is het plein zo groot hè, dat eigenlijk, de ja. opera er eigenlijk als een Lego als ik het zie op deze zin. Ja, en ook Plus, al is allemaal dat... rottigheid. Het ja, alles dienen zijn <laughs> krom, enige groen dat hier is, dat is daar het gras, het bos tussen de ja. Dus de, de, de splitter van de, de, de trap van de opera. Hè? Ja. En daar staat ook een soort uh, verrekijkpaal waarmee je dan deze indrukwekkende vlakte kan afspeuren naar het mogelijk inderdaad, leven. Inderdaad, dat is inderdaad. Als je ja. iemand kwijt is, is gaat naar de opera en je zit je gezelschap kwijt en je vindt dat niet meer terug. En dat staat nee. ergens op het plein, dan kun je die verrekijker die er staat, dan kun je daar 50 cent in steken <lacht> ah. en dan kun je zo kijken totdat je je uh, gezelschap terug hebt gevonden. Alright. Ja, want wat ik zelfs heb gehoord, je hebt gehoord, ze hebben van de week water gevonden op Mars, hè? met een speciale satelliet ja. en zo. Nou, Ze willen dat ding dus terughalen naar de aarde en dan hier scannen, voor, omdat er mogelijk ook hier water of leven onder deze steenvlakte zou kunnen zijn. Ja, dat denk ik eigenlijk niet, want een van onze sympathieke luisteraars is er juist al een bloem komen brengen. Ja. En die heeft hij daar in een rioolputtje neergeplant, omdat ze dacht dat er toch wel enige vorm van water te vinden zou zijn, van HWO. Uh, ondertussen is de bloem al uh, verdwenen en ja. uh, gepikt door enkele gekleurde medemensen. Ja, die uh, moeten we eigenlijk waarschuwen. dat die er iets heel romantisch mee gaan doen. Ja. Maar ja, nee, het is een absoluut kale vlakte. Maar uh, wat zijn de pluspunten, uh, denk je? Wel, natuurlijk, het is het pluspunt. We moeten daar eerlijk in zijn. Ervoor was het hier levensgevaarlijk. Was het een uh, kruispunt van, uh, van trams en bussen en auto's en van alles en nog wat door elkaar. Dus dan was het helemaal verschrikkelijk. Dus nu is het eigenlijk een rustige wandel- en fietsvlakte. Uh, uh, dus je kunt hier fietsen en wandelen zonder je nek te breken. Hoewel dat ik er juist toch al een eerste fietser tegen de tegen de vlakte hebt zien gaan, ja, die daar door, die de, die tramrails. door de tramrails op zijn bakkieboes is, ja. is gevallen. Dus eigenlijk is dat ook al iets waar het aan moet gewerkt worden. Daar zou ik dan toch een soort van uh, uh, markers zitten van opgepast fietser. Hier kun je op je bakkieboes vallen. Ja. Uh, het, het, uh, dus het, het, dat is goed. Er is een zekere veiligheid uh, te zien. Het is, een, is een soort fietswerk. enorm vierkant fietspad gewoon. Ja, een fietspad. of uh, vierkant, dus ja. het gaat nergens naartoe. Ja. En, uh, maar de, hoe, hoe gaat hier ooit toch iets gebeuren. Dit is gewoon een totaal... er kan van alles gebeuren. Ik okay. heb natuurlijk nog eens de plannen terugbekeken en ah, ja. die zijn op YouTube te vinden. In 2013 waren die al te bezichtigen en dan moet ik zeggen dat het plein er ongeveer heel gelijkaardig uitzag. Dus het zag er eigenlijk ongeveer uit zoals het nu was. Ja? Met als enige verschil dat er gewacht werd gemaakt van dat er her en der magnolia's zouden geplant worden. Ah, oké. Okay. Nee, is her, her en der, en der, der. een heel rekbaar begrip. Nou ja, als, je, als, je, als je her bent, waar is der dan? Ja, ik zie daar een aantal uh, ja, droge eat. planten staan. Uh, ja. Dat zijn die wel me echt, maar. Yes. Uh, er zijn dat, er twee andere. die van die dus Ja, Dat zouden die kunnen zijn. Dan, die, die hebben ze bewaard van die ja. tekeningen. En, kijk, en ik zie daar wel een paar palmen en, en wat uh, heide... Ja, dat is een heel goed initiatief van de opera zelf. Nou. Die dachten van, we moeten eerlijk zijn, het is een heel troosteloze vlakte. Het is hier een grote betonvlakte. Ja. Wat er natuurlijk mee te maken heeft dat hieronder een grote parking is aangelegd. Hè? Ja, of heel belangrijk. aangelegd. Hmm. wordt doordat je natuurlijk geen uh, eeuwenoude eiken hier kunt planten, omdat die wortels veel te groot zijn. Dus als je een dan langdurig onder de grond parkeert, dan is er op de duur helemaal ingesloten door ja. de wortels van die een eeuwenoude eik. Maar en dat dan wordt dan wel weer een, uh, een toeristische attractie, de Grotte van Ant. Absoluut, dus. <laughs> niet zo slecht. Niet <laughs> zo slecht. Maar ja. Dus het is mo moeilijk om hier grote bomen te zetten, zoals daar. Die platanen wel staan bijvoorbeeld op, uh, op uh, de, de Rozenveldplaats. Ah ja. Uh, maar wat uiteraard wel kan is, je kunt hier grote betonnen bakken zetten en daar dan fruitbomen in zetten dat de mensen dat kunnen plukken. Hè? Ja, ja, ja. Dat zou een mooi zijn. Sterker nog, waarom vragen we het niet aan onze luisteraars en aan hun vrienden wat er zou kunnen of wat zij voorstellen? Want uh, u heeft natuurlijk fantastische ideeën. Die komen uit uw partij uh, voor, maar. Bent u niet benieuwd naar wat er misschien nog onder de ja, mensen absoluut. leeft? Ja, absoluut. Maar we zijn hier deze week al een klein plantje komen zitten dat na twee uur al verdwenen was. Ja. Dat hier hier schoon was. Dat het eigenlijk het begin van een echte een jungle zou kunnen zijn. En we hebben sowieso de... de, de, de, de de heb heel Ja, maar dat was van de week. Die is neergeschoten. Die is gewoon gejaagd door. Want die horens zijn dus miljoenen waard in China. dat je daar een afrodisiak af kunt maken. Ja, maar dat werkt. Dat zie je zelfs hier. Dat waren Afrikanen die zijn s'nachts hier geland met een helikopter. Hebben dat beest gewoon. Hup, die neus erop. En weer terug naar Zuid-Afrika. Het gebeurt allemaal hier op het plein. Maar dus dat plantje dat stond hier en dat is dus nog twee uur verdwenen, heel jammer. Okay. Maar uh, dan heb ik natuurlijk al wel een aantal luisteraars gevraagd om uh, suggesties te doen, okay. waar dat al uh, de suggestie van de jungle kwam. De pluk jungle. De jungle ja. waar dat we dus allemaal tropische planten... die ondertussen, dankzij de opwarming van het klimaat... hier allemaal uh, ja. kunnen, kunnen gedijen. Hè. Hashtag #plukjungle vanaf hashtag nu. Hashtag jungle ja goed. Dus en dan als bomen zoals we hier naar buiten... maar ook bananenplanten, uh, kiwis... Uh, uh, noem maar op, uh, kokosnoten. Maar uh, ja, kiwis, joh, alle, want het wordt hier toch tropisch. En zeker absoluut met die dus stenen vlakten, dus daar groeien allemaal, dingen. Absoluut, we zitten dus allemaal in grote stenen mm -hmm. bekken. zitten we allemaal... Uh, ja. En dan kunnen de mensen nu nou, En als ze nu bijna allemaal niet komen, zeker plukken. weten. En vanuit de ontwikkelingslanden kunnen we leren hoe die dingen te bewateren. En, want ja, waar vind je hier water? Er is hier nergens water. Ja, maar en dat ik stel is voor wel he. essentieel we er... voor leven. He. Ja, We hebben net de Madame er juist voorbij zien komen, de buurvrouw. Ja. Die natuurlijk ook niet te spreken was dat die plant allemaal twee uur verdwenen was. He. Dat is een heel sympathiek mevrouw, Dus ik zou die graag willen vragen dat hij hier elke dag toch mee een gieterke langskomt. Ja. Om de jungle een klein beetje water te geven. Ja, dat, dat zou al een fantastisch initiatief zijn. Ja. Zodat we op de kort. duur een, een soort een, van opera naar oase de opera-oase, effectief. Ja. Kunnen we daarheen uh, ik heb ook gehoord morgen. dat de, want natuurlijk zijn ze op dezelfde moment, aan de andere kant van de stad op Zuid, ook een parking aan het graven onder de gedempte zuiderdokken. Ah, ja, ja, ja. Dus ze zijn nu eigenlijk terug aan het uithollen, de zuiderdokken. Okay. Maar die werken zijn stilgevallen omdat er twee uh, mensen gereclameerd hebben. Dat zijn die twee zelf die de voor de ook al weggekregen hebben. Ah ja, en Hollanders. En de, ondertussen, ja, Hollanders, <laughs> uiteraard de woes. En ondertussen staat de, die, die parking vol met water. Okay. Dus als we nu een systeem moesten vinden dat het brax naar hier wordt gepompt. Hé, dan ah. kan de eigenlijk uh, volledig gedraaien met brax Dat kan door die gevangenen, hè, die sluikstorters en zo, die normaal op het plein daar werden afgegeesteld. Laat ze maar met emmertjes water hierheen. Ja, met is water en met zo'n uh, bol in oh, binnen. En dan uh, laten we ze zo ja. naar hier komen. Hè. Laten we even kennis maken met een nieuwe rubriek: BDW Deze week. BDW Day, day, way, and day's Normaal, dat is een jigglyboes om u tegen te zeggen. Ja, want waar gaat dat over? Bdw deze week. Ja, nou. Ja, ik ben jou... Dus ik, ik hoor alle leuke muziekjes. Ja. Je moet het maar bedenken. Maar Bdw deze week. Laten we eens beginnen maandag. Wat deed Bdw afgelopen maandag? Iets met de partijzaken of op het kantoor. Ja. Of... Zoals u weet heeft BDW maar een geheugen van vijf seconden. Hey, u leeft in het moment. Dus uh, vraag me niet wat voor jingle dat, dat was dat u dat net hebt laten horen. Want dat ben ik totaal vergeten. Nee, nee maar uh, er zijn toch een was paar hoogtepunten deze week. Want u hebt de plant neergezet hier. Dat was een fantastische actie. En daarnaast zijn er nog ah, ja, andere hier bezoekers belangrijk, geweest. Ik was het nog vergeten. Hier belangrijk is, we zijn natuurlijk begonnen met de fotoshoot voor uh, de show in de Narenbelegede, de 13e oktober. voor de rest straks de, de, de hebben. He? Ja, ja. Voilà. En daar zijn we dus uh, <laughs> samen met de uh, first lady, en ik, slash vaste fotografen, uh, zijn we dus de fotoshoot gaan doen met de Romeinse helm, die je nog... Van Hannibal is geweest, euh, nee sorry, van Scipio is geweest. Van Schipio, ah, ja, ja, ja, ja, ja. ja, nu herken ik hem. Die had die duik ook daar. Die ja. had die een duik, dus Scipio had die een duik hier van onder in die, die NL gemaakt. Doordat eigenlijk, ja, hij zat dus ook op een kameel, want die pakte kamelen altijd mee, om in Afrika was. Dat. En die was dus van die kameel gevallen met zijn kop op, uh, op een rotsblok. Uh, en dat is die een duik die, die nog altijd is. Hè. Ah, oké. Okay. Uh, maar ja, dat gaan we straks nog uitleggen hoe dat zit. Dus we zijn die dit... fotosessie gaan maken. Dat is wel, dat ja, ja. En, uh, dat is... en, de, en hier, uh, dat is Espa QR, maar in dit geval Espa QA. Hè? Van... Uh... Espacuer, dat was de, mijn leven oh ja, ja. In, uh, voor de Rome, maar nu is het uh, Espaua. Ofzo, voor Antwerpen, ja. Antwerpia, Antwerp, Antwerp, Antwerp, Antwerp. ja. Antwerp, ja, creatus. Uh, verder nog plannen om het Latijnse uit te breiden naar het uh, Antwerpse volk toe? We gaan dat systematisch overhevelen, zodat Antwerpse en Latijn een soort van symbiotische tal wordt. We van het, uh, het landwerps gaan spreken. Ah, ja. Of het Antuin. een van het en, weer. En andere dingen? nog uh, gedaan deze week? Uh, bezoekjes afgelegd, uh, mensen bezocht, een uh, paar belangrijke zaken geregeld ja, voor de uiteraard partij? Die boos, uiteraard. Die maar dat is natuurlijk allemaal staatsgeheim wat we hebben, hebben uitgevoerd. Ah, oké. Okay. Uh, ik, ik ruik hier uh, dat er uh, allerlei dingen aan de hand zijn op partijniveau, waar de burger nog niks af weet eigenlijk. Ja. En zo zijn we natuurlijk georganiseerd. Ah. dat de burger geen zorgen maken over dingen waar het hem zich niet over uh, druk hoeft te maken. Hè? Nee. Dat is veel makkelijker. Het gaat hier om volledig vertrouwen van de burger. Inderdaad. De burger. Uh, en nu, de komende week dan nog maar, uh, staat er iets op het planning... Uh... Vannacht is trouwens de museumnacht Ja, dus, als we Meteen is de museumnacht en dan gaan we natuurlijk beginnen met het beuken ja, naaktmodellen te schilderen. Ik ga proberen om mezelf ook als naaktmodel te, uh, te, te, te te beschilderen, te te beschilderen. Ja, Dus ik ga mezelf in mijn blote vlieker er zitten. Dan kunnen mensen maar beschilderen. Oei! Oh. Um, ja, het jammer is dat, is ja, dat het geen live. Uh, uh, de schijnburgemeester geeft dus... om kunst. Ja, nee, eigenlijk niet. Hè? Ja, toch? <laughs> uh, u bent kunst. U bent eigenlijk een levend kunstwerk ja, als u beschilderd wordt. Moet je de complimentieboos beschouwen of niet? <laughs> ja, toch? Als je beschilderd wordt, ben je toch een kunstwerk. Ja, maar dat heeft ermee te maken dat het eigenlijk zomer is. Het is zo warm dat ik eigenlijk mijn kostuum niet kan dragen. Dus okay. ik zou graag gewoon hebben dat mijn kostuum op mijn naaklichaam wordt geverfd. Dat ik dat niet meer moet aandoen. Ah, oké. ik met okay. dus puur mijn praktisch. Ik kan rondlopen uh, door de stad ja. uh, en tegelijkertijd toch een kostuum aan heb. Oké, okay, dat was het dan. Ik trouwens nog vertellen dat mijn uh, uh, speeddoctor... ...slash cameraman, slash buurman, slash nog van alles... ...dat dat ook de professionele bodypainter is. Ah, wereldkampioen. Wereldkampioen bodypainting. Ja. Dus die heeft nou. ook geen kleren aan. je zou het zeggen dat die kleren aan heeft. Dat is allemaal zo zijn... lijf. God. God, je zelfs, zou het... Zelfs een stoppelbaard is erop geschilderd. Het is ongelooflijk. Ongelooflijk. Het is ongelooflijk wat iemand kan als in die, die aanleg voor talent heeft. Dan kan je alles bereiken in de wereld. Uh, eens even kijken. De 13e oktober. Dat is nog even belangrijk. Daar gaan we het nog even over hebben. Dat die is de belangrijk. avond voor de verkiezingen. En daar staat een one-man-show. Uh, sorry, een one-man-show. Is het ja. one-man of komen er nog uh, dus guests? one-man, man, maar er komen uiteraard nog heel veel guests bij. Maar dat zijn allemaal verrassingsgasten voorlopig nog. Hè. Dus ja, ja, ja. daar wordt nog, nog aan geteet. gewerkt. Maar het he. wordt de moeite waard inderdaad. Dat zullen internationale verrassingsgasten zijn. En uh, de, de grote vraag die ik al uh, hoor zoomen op het internet. Uh, zijn de kaarten al te kopen? Waar zijn ze uiteraard te kopen? de kaarten zijn te kopen. Die zijn via de website van de Aremberg te kopen. Okay. Eh, Aremberg, de schuld van de ...op zoeken. en dan ja. komt u daar en dan kan u tickets bestellen. En vol onthema natuurlijk. Het is uiteraard, zoals je dat moet zeggen, bijna uitverkocht. Dus je moet snel zijn. Oké. Okay. Nou, uh, het is nu wel een beetje een lauw seizoen in de politiek... ...want het is zogezegd de sperperiode hier. Hè? Dat houdt in dat eigenlijk de andere politici... <laughs> ...of moet ik zeggen, de politici eigenlijk niks mogen doen... Hè, ...van campagne en promo. Ja, inderdaad. dat is niet zo... Ja. Heel spijtig. dat maakt het natuurlijk een pak saaier. Maar bon, dat geeft mij natuurlijk de ruimte ja. om een bek te gaan. Hè? Ja. ja, en ben je er toch niet bang? Het, ik ben de enige die hier met zijn vlag mag staan. Uh, onlangs kwamen we onze goede vriendin van Groen tegen. Die een broodhoos bijt met groen aan de ene kant. Maar die omgedraaid op tafel ja. mocht liggen. Dat is natuurlijk wel jammer gelukkig dat wij ons er allemaal geen uh, testiculi van aantrekken. Hè. Ja, dat moet ik even uitleggen misschien aan de Benoordense luisteraars. Hier is uh, één maand voordat de campagne begint is er wat ze noemen een sperperiode. Ja, dus dat niks... wil dus zeggen dat je geen stickers mocht telen, te geen uh, briefjes mocht telen, te eigenlijk ook geen affiches. En geen uh, koekendozen je, met je logo uh, erop. Geen koekendozen met je logo <laughs> mocht hebben, dat je, uh, joh, dat ga je niet veel mogen doen. Hè? Dat nee, je nee. ook niet in uh, televisieprogramma's en uh, uh, radioshows mocht opdraven te zijn als het politieke uh, programma's zijn. En, en aangezien dat wij een, uh, een louter politiek programma hebben, is dat Uiteraard. geen probleem. Maar dit is een fantastische oplossing voor Bijvoorbeeld left field politici zoals u zelf bent. Hè? Dus, Inderdaad. Uh, en, uh, en, uh, hef, hef, heeft u al in de afgelopen weken uh, in uw contacten met alle mensen en burgers... ...bepaalde dingen geleerd of bijgeleerd om uw uh, plannen bij te sturen... ...van hoe u het allemaal gaat doen of was het het beginnen van... ...ik weet hoe het moet, fucken, men... Ja, natuurlijk is het masterplan licht daar. Hè? Ik wil zeggen, ja. Antwerpen onafhankelijk in de wijken worden verdeeld. En we krijgen de, zoals je weet, de Burfenwijk, de middeleeuwse wijk... ...de, de Hobbitwijk, de Shire... Zo wordt hier Antwerpen verdeeld. Maar natuurlijk, over de details valt altijd te spreken. Hè? Oh, okay. We zeggen, als ik uh, een of andere straf bepaal, zoals u daarnet zegt, van uh, we laten waterdragers komen van het zuid naar hier, ja. dan vind ik dat een heel goed voorstel dat uiteraard geïmplementeerd zal worden in het masterplan. Oké okay dan. Uh, ik denk dat we dan uh, voor deze week een heel uh, mooi pakketje hebben, weer aan informatie gehad voor onze luisteraars. Uh, volgende week uh, gaan we dus nog kijken hoe, hoe we hier verder aan die jungle... Uh, ja, nog een belangrijk ding is misschien dat de, de heer Bruno de Wever, geschiedkundige, oh. dat die, en broer van de burgemeester, van een imitator, dat hij nog een interview heeft gedaan waarin hij zei dat Deurne eigenlijk een heel groot probleem is. Oh, ja, vertel u eens. Deurne heeft geen identiteit, dat wordt gesplitst door het uh, Rivierenhof. Het heeft gigantisch veel parken, dus je eigenlijk het groenste district van Antwerpen. Maar toch wordt dat dat onder de armoede en uh, de Kaansarmen. Er ja, wordt dat groen, moet gewoon weg. Ik denk dat de, de frituren de, doodgeschoten ja. worden en zo, hè, waar de granaten is mee te worden. Dus uh, van ja, Ibus, daar moet dan gewerkt worden. En daar ja. kan ik nog op zeggen dat we effectief de kansarmen buurten allemaal zullen. Uh, zullen ombouwen tot kanaaltjes en dat eigenlijk dat een soort van Venetië wordt tussen ja, ja. de verschillende perken. Dus dat ah, ja. hem daar zich geen zorgen over moet maken. En dat in het midden van het Boekenberg dat daar eigenlijk de, de Shire komt, van de Hobbits, ah, met okay. uh, een toren, uh, de grote toren, grote uitkijktoren. En dat wordt eigenlijk het centrum van Deurne. Dus dat is hier niet eens in orde. dus hoeft hem zich daar geen zorgen niet meer over te maken. Maar je zegt dat, als u, als u zegt van dat is de groenste deelgemeente van Antwerpen, maar toch is daar de ellende het hoogst, dan zou ik zeggen, weg met dat groen. Want dan is dat kennelijk de oorzaak van alle op, ellende. Dat ja, is een mogelijkheid. Ja. Want da, want dan kunnen allerlei geniepige mensen zich in het groen verschuilen en allerlei slechte dingen doen en buiten begraven en zo. Dat is natuurlijk... Ja, kan ik kan er natuurlijk beter overal de beton en camera's. We over er een van maken dat we eigenlijk alle morri en eh, Rugtiboes ja. naar daar steken en dan kunnen die zich inderdaad in de struiken verbergen en achterloze voorbijgangers eh, ja. beroven. Ja. Want, want kijk, hier, hier iemand beroven, dat kun je vergeten. Want als ik nu hier bijvoorbeeld... Hier loopt nu een eenzaam mens. Die loopt hier door het midden van die dertvogels. Valley of Stone Valley noem ik dat. Nou ja, als, als mogelijke misdadiger moet je dus al een enorme afstand overwinnen om je slachtoffer te bereiken en daarna blijf je nog tijdenlang in beeld want je ja, kan totaal, niet ontsnappen. Het is natuurlijk ook heel goed dat hier overal aan alle palen camera's hangen, dat ook heel ja. dat, heel dat uh, het plein volledig onder controle is. En, uh... <laughs> en onze eigen camera <laughs> natuurlijk. En, en, en, en dat alles wordt geregistreerd wat hier gebeurt. Dus eigenlijk uh, heeft het niks dan voordelen, dat plan hier. Hè? Zonder groen, met alleen maar beton. Nee, precies. En en een uh, daar hoeven we ons geen zorgen om te maken. En hey, als het uh, weer even tegen zit met stadsbestuur, kunnen ze hier altijd nog weer zo'n uh, zo draaimolen of, of niet, zo nou, is dat? zo'n reuzenrook. Maar is dat al een heel groot, een Ja. Een, een huiskral? Ja. Lieve dus ik stel voor dat ze er gewoon een Benji-elastiek uh, ja, ja. aan hangen aan de uitkant, ja. dan kunnen de mensen daarop kruipen en af en toe een Benji sprong doen. Dus dat is ja. ook al geregeld. Dat kun je laten staan, dan moeten we dat niet meer op opruimen. Dat gaat veel toerisme trekken. Ja, dan, uh, dat, uh, maar ja, of dat, dat goed is voor die jungle. Want in die jungle ontwikkelen zich dan ook allerlei diersoorten en uh, fauna. Ja. En dat moet dan beschermd worden. Maar dan, worden, dan kun je effectief bijvoorbeeld een bananenboom hier zitten. En ah, dan ja. zitten die een benji boven die een bananenboom. En dan is de kunst om naar beneden te springen. En vlak voordat je er zit, een banaan te plukken en dan terug naar boven te gaan. Hey, dat, en daarmee worden we de wereldtop in Antwerpen. Heel de Red Bull, banana Bungee Exploration. Absoluut. Hier. Dat het is er ook de Die zullen de ene fiets uh, binden. Al de andere die hier met een gids voorbij komt. Okay. Gereden om te kijken naar dit nieuwe plein. Ah, ja. Wel, dan is er niet eens iets te zien. Kijk, hè? daar komen weer twee reizigers van over het plein. Ze zullen waarschijnlijk water en medische verzorging nodig hebben. Want, godverdorie, wat een afstand willen. Ja, het hoor, het ja. plein hier. is afzien hoor. Misschien is afzien hier eigenlijk ook bussen moeten hier liggen. <laughs> van een de ene kant naar de andere kant van het plein te geraken. Nou, van die, ja. die vetten die ook zo door de Sahara ziet rijden. Die, die ja. ...voor flinke afstanden en veel droogte en hitte zijn gemaakt. Maar eigenlijk is dat ook een perfecte perking. <laughs> oh, nou, kijk, dat is misschien nog een... Nou, gaat dat weer met die jungle. Dat hoort niks met de jungle, hè? Ja, we hebben een dat jungle een... gemaakt. Goede reis connecten. gehad over het plein, mevrouw. Ja, dat is een lange rit, hè? Dat is over dat beton heen. Ah, daar komen nog meer mensen. Goh, dat was... Dat is, dat is afzien hè, over zo'n woestijnvlakte zonder drank, zonder bescherming, zonder water. Jongen, jongen, jongen. <laughs> Oké. Okay. Voilà. Dus, maar ja, in elk geval we gaan we ervoor zorgen dat het hier uh, rap veel gezelliger wordt. Dus we gaan uh, binnen de kortste keren gaan we alle mensen uitnodigen uh, om hier naartoe te komen en uh, iets mee te brengen om dat gezellig te maken. Dat kan een plantje zijn, dat kan uh, een paraplu zijn tegen de hitte, dat kan van alles en nog wat zijn. Dat hier wat tekeningsjes op de grond maken met kruid, dat dat hier een klein beetje uh, een plezante boel wordt. Hè. Voilà, ik ik, dat vind ik een fantastisch voorstel en dat is een goed besluit van deze aflevering nummer 8. We gaan wel even wachten tot de architect weg is. Dat die, die zal nog even willen komen zien. Ze zijn en die leeft om... niet meer. Hallo. Huh? The man is dead. Is hij dood? Ja, hij is dood. Ja, dat begrijp ik. Maar hij heeft wel zo'n contract en dat wordt allemaal... Uh... Ja, nee, nee dat, uh, je hoeft niet meer te leven om zoiets te doen. Hè? Dus misschien ligt het daar wel dat die afwerking net niet helemaal... Hè? Ja? Oké, okay. ik zal nog even afsluiten met de woorden Ave salutibus. Uh, Museumnacht Pentituri te salutant. Ja, zeker weten. Namens mij is het van Lelossi en onze Chris Andreka. Groeten naar nog wat nomaden in de verte. Maar allemaal? Ja, daar is water. Als u recht doorgaat op twee dagen, vindt u nog water. <laughs> Alright, tot volgende week. Tot volgende weekje Boes. The go. En de schuld van de acteurs De schuld van de activisten En de schuld van de facteurs